Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rogisterijketen DA kan waarschijnlijk een doorstart maken. Groothandel Holland Pharma wil de keten overnemen... maar onder welke voorwaarden is nog niet bekend. Het hoofdkantoor en de zeven eigen winkels van DA... werden vandaag failliet verklaard. Daarmee staan 212 banen op het spel. Volgens de FNV zullen er ook bij een doorstart zeker banen verloren gaan. Daarnaast zijn er 266 DA-winkels van franchise-nemers die buiten het faillissement vallen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen een doorstart heeft voor de DA-franchise-formule. Ook schoenenbedrijf Macintosh heeft faillissement aangevraagd na het uitstel van betaling van vorige week. Het betreft onder meer de ketens Dolcis, Manfield, Invito en ProSport. Ook Scapino is van Macintosh, maar valt buiten de aanvraag. Alle winkels blijven open en er wordt gezocht naar een overnamekandidaat. Een Engels echtpaar is schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag in Londen. Het stel van 24 en 25 jaar wilde afgelopen zomer toeslaan... exact tien jaar na de aanslagen op onder meer de metro van Londen. Een van hen twitterde onder de naam Silent Bomber... en vroeg aan zijn volgers waarop hij zich het beste kon richten. Opnieuw de metro of deze keer een winkelcentrum. Ook hadden de twee gevaarlijke chemicaliën gekocht... waarmee ze experimenten deden in hun tuin. Ze zouden al bijna een complete bom hebben gehad. Ze zijn nu schuldig bevonden door een jury. De rechter bepaalt later welke straf ze krijgen. Videoblogger Enzo Knol heeft een miljoen abonnees op YouTube. Op zijn kanaal plaatst hij sinds 2013 zogenoemde vlogs over alledaagse dingen uit zijn leven of filmpjes van games die hij speelt. Knol is niet de eerste Nederlander met meer dan een miljoen abonnees op YouTube, maar wel de eerste die zijn filmpjes uitsluitend in het Nederlands maakt. Het weer, het is droog. Minima vannacht tussen de 3 en 7 graden. Ook morgen is het droog, met vooral in het oosten geregeld zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. En op Oudejaarsdag trekt de regen weer weg. En dan is het vanaf de middag vrijwel overal droog. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Hele goeiemorgen bij ZFM Jazz. We zijn begonnen met Una Martina, uh, gebracht door Jeroen van Veen. Uh, mooi stuk natuurlijk uit uh, uh, Intouchable. eigenlijk het uh, main intro. Mijn naam is David Habig. ik hoop dat u allemaal fijne feestdagen heeft gehad. We gaan verder met de Modern Jazz Quartet. Blues in C minor Eric Reed is uh, geboren in Philadelphia, Pennsylvania in de US natuurlijk. Hij begon al op tweejarige leeftijd met piano spelen. Hier komt Eric Reed. I still believe in you. Of Sweden uh, is een trio bestaande uit Leonard Simonsen, die doet de piano. Joachim Ekberg die doet de drums. En Perfi Johansen Hansen, de contrabas. Ze zijn een uh, improvisatiegroep uit Zweden zoals het uh, de naam al doet vermoeden. En ze hebben al met uh, menig uh, Artiest opgetreden, hier horen we het nummer Boleren. Met McCoy Tyner. Uh, hij werd vooral bekend door zijn werk wat hij deed voor het John Coltrane Quartet. Zijn eerste optreden, zijn eerste echt optreden, was met Benny Golson. Dat natuurlijk allemaal wel bekend en uh, daar kreeg hij ook zijn eerste uh, ja, betaalde baantje door in de muziek uh, als deel van het Art Farmers Jazz Dit alles in 1959. We gaan luisteren naar When Sunny Gets Blue. Kat Edmondson is er één uit de American Idol stal. Ze gooiden daar hoge ogen. Hier is ze met het nummer Summertime. Is het is namelijk bijna niet af te zien dat het uh, echt midwinter is. Edmondson, dus met summertime. Ja, het, het, het lijkt wel een beetje summertime. Gisteren gewoon 15 graden. En het, is, het was toch echt tweede kerstdag. Ik ga verder met Billy Holiday. All of me. See you. We zijn voor, op het moment, uh, dit moment zijn we bezig met de serie uh, te kijken. Homeland, Wellicht ligt u wel bekend. En uh, in het begin van, de, van het eerste seizoen... hebben ze een hele discussie over uh, Talonius Monk. En uh, dan laten ze ook stukjes horen. En uh, dat uh, deed mij deze weer eventjes uh, uit de kast halen. Talonius Monk met Street. Discussie of, of Miles Davis of Thel Thelonious Monk. Wie uh, uh, er beter was. We gaan verder met Helene Elias. Chega de surada. Zai minha tristeza, it is a ela que sem ela não pode ser. É de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai En dat is São menos peixinhos a Natanama no Do que os beijinhos que eu darei na sua amor Zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, de, você longe de mim.